10 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister van Engelshoven gaat de voorschriften bij lessen... over seksuele verscheidenheid op het mbo aanpassen. Ze wil duidelijk maken dat respect voor andere seksuele voorkeuren... een basiswaarde in onze samenleving is. Nu zijn mbo's nog vrij in de manier waarop ze de lessen brengen. Bierbrouwer Heineken start een onderzoek naar misbruik... van promotiemeisjes in 14 Afrikaanse landen. Vorige maand ontstond ophef toen een journalist onthulde... dat er op grote schaal promotiemeisjes worden lastiggevallen en misbruikt. Zo zouden ze provocerende kleding moeten dragen... en verwachten leidinggevende dat ze met de meisjes naar bed kunnen. Heineken geeft toe dat dergelijke misstanden voorkomen. De promotiemeisjes zijn vaak niet in dienst van de bierbrouwer. Als uit het onderzoek blijkt dat er iets mis is... dan stopt de bierbrouwer in dat land met het inzetten van promotiemeisjes. Er wordt niemand vervolgd voor de dood van Prince. Het is onderzoekers bijna twee jaar na de dood van de Amerikaanse popster niet gelukt om te achterhalen waar de pillen die hij innam vandaan kwamen. Hij overleed aan een overdosis fentanyl. Dat is tot vijftig keer sterker dan heroïne. Justitie kan geen bewijzen vinden van een misdrijf. De koning van Swaziland verandert de naam van het land. Voortaan heet het Koninkrijk van Eswatini. Dat maakte de koning vandaag bekend op zijn 50ste verjaardag... en de 50ste onafhankelijkheidsviering. De naam Eswatini betekent Land van de Swazis. Het Afrikaanse land had die naam al voordat de Britten het koloniseerden. En na het kampioensfeest van PSV in Eindhoven zijn ook de schoonmakers gehuldigd. Op het stadhuis zijn veertig mensen van de schoonmaakploeg in het zonnetje gezet. De wethouder hield een toespraak en van PSV-directeur Gerbrands kregen de schoonmakers een PSV-sjaal. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Morgen opnieuw zonnig. De temperatuurverschillen zijn wel groot... met 16 graden op de Wadden tot maximaal 23 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. In Noord-Holland onder andere op de A7 van Horen naar Zaandam... 2 kilometer bij Zaandam. De vertraging is daar ongeveer een kwartier... 10 minuten tijdverlies heb je op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Zaanstad Zuid. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... ongeveer 10 minuten bij knooppunt Velzen. Dan nog eentje op de A27 tot slot van Utrecht naar Almere. Tussen Utrecht Noord en Hilversum 3 kilometer en daar is de vertraging ook 10 minuten. NPO Radio 1 EO NOS Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond, we hebben nog een uurtje voor u in petto. Met daarin. Bijvoorbeeld de slotfase. Nou, het duurt nog iets meer dan een half uurtje. Dus wat heet slotfase? Ruim slotfase. Ruime Ruime slotfase. Ajax tegen VVV. Tussenstand nog steeds 2-1. Ja, straks gaan we met Sander de Kramer praten... over het overlijden van de Feyenoord en Henk Schouten. En we hebben natuurlijk de filmrubriek van Rick de Gier. Zometeen na half elf. Maar eerst, het is drie minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws op een rij. De positie van Edwin van der Saar staat onder druk... maar de algemeen directeur heeft vanavond stellig gezegd... dat hij aanblijft bij Ajax. Van der Saar pleit juist voor rust in de tent. Al erkent hij dat hij er mede verantwoordelijk voor is. Dat het de afgelopen maanden allesbehalve rustig was in Amsterdam. Op sommige vlakken had ik daadkrachtiger kunnen, kunnen zijn. En dat, dat zal ik moeten verbeteren. Dat heb je als speler zijn ook. Als je in de eerste elfte komt, dan kun je ook nog niet alles. Door ervaring en schade en schande word je, word je soms wijs. En dat is met dit, met dit vak ook. En er wordt nu gevoetbald in Amsterdam. Frank Wielaert. 3-1 voor Ajax. En het zat er al een tijdje aan te komen. Het regent kansen in het eerste kwartier van de tweede helft. Uiteindelijk is Huntelaar degene die hem maakt. Volgens mij op aangeven van Neres. En anders was het Ziyech. Maakt niet uit. Allebei koning van de assist bij Ajax. Het is 3-1. Dat is in ieder geval duidelijk. Heren, vanavond eindigde FC Utrecht Groningen 1-1. Willem Jansen scoorde voor Utrecht. En Tom van Weert maakte de Groningse treffer uit een strafschop. Hij is blij dat Groningen nu officieel niet meer kan degraderen. Afgelopen weekend was het een grote oplichting. Gaf ons een vertrouwd en een veilig gevoel. Uh, gisteravond was een beetje de bevestiging. Oké, okay, we zijn er. En uh, vind ik uiteindelijk heel knap uh, hoe het seizoen uh, op dit moment uh, is aan het eindigen zijn. Dat we ons hebben gered. Ons veilig gespeeld met goed voetbal. Met veel. Druk vooruit, en ik denk uh, dat we ook verdiend uh, uh, onszelf uh, vroegtijdig veilig hebben gespeeld. Donar is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de eindstrijd van de Europe Cup. De Groningse basketballers wonnen thuis wel knap met 83-80 van Venetië, maar poetsten daarmee niet de ruimere uitnederlaag weg. Goed, dan gaan we even naar de Arena. Huntelaar, dus uh, 3-1. Nou, dat is wel veilig, lijkt mij zo hè, voor uh, ja. tenminste, als je voor Ajax bent. Ja, nou ja, dat lijkt me veilig inderdaad. Als je voor VVV bent, dan weet je: dit gaan we niet meer winnen vandaag. En gelijk spelen we het ook al een enorme kluif. Want Ajax is echt heel veel beter in de tweede helft. En heeft ook een paar serieuze kansen gehad om het al eerder op 3-1 te schieten. Dit overigens was, ik heb als assist Neres en Zieg genoemd. De een gaf de voorassist. Zieg, een lange bal op Neres. Die een bal goed aannam zijn tegenstander Gleed uit. Dat was Roel Jansen. Die wist ook meteen, want die ging meteen met zijn hoofd in het gras. Zo van, nou daar gaan we dan. Dit zal wel misgaan. En hij had groot gelijk, want inderdaad via Neres... Uh, Huntelaar aangespeeld. Die draait weg bij zijn tegenstander. Doelman staat verkeerd. Oenerstaal. Dus kan hij hem zo uit de draai inschieten. Het lege doel in. En dan staat Ajax met 3-1 voor. Maar daarvoor ook al een paar goede kansen. Daar wil ik er even eentje van uitlichten. Want daar kwam de bijna assist van Schöne. En als uh, bijvoorbeeld Iniesta zo'n bal geeft. Of Messi geeft zo'n bal. Of Isco geeft zo'n bal. Dan staat iedereen op tafel te dansen. Maar van Schöne zegt iedereen als hij een buitenkant rechts voorgeeft. Ja, hij wordt eigenlijk een beetje oud. En hij kan eigenlijk niet meer mee in dit Ajax. Maar Weber kreeg die bal die schoot hem in één keer uit de lucht op de lat van heel dichtbij. Maar die assist met buitenkant rechtervoet even zo keurig netjes neergelegd. Tussen de 5 meter en de 11 meter in. Die had Weubel gewoon af moeten maken. Want die assist alleen verdiende al het feit dat hij 3-1 zou zijn geworden. Dat gebeurt dus niet. Maar Schöne kan dus nog wel even mee. Als je een paar keer per wedstrijd zulke paardjes kan geven. En Schöne kan dat gewoon. Zeker tegen een ploeg als VVV. Want dan krijg je er alle mogelijkheid en tijd voor. Dan kan hij nog wel even mee. En zeker in dit soort wedstrijden. Dus Ajax leidt comfortabel inmiddels met 3-1. Je zou zeggen, dit kan niet meer fout oud Feyenoorder Henk Schouten is op 86-jarige leeftijd overleden. De aanvaller vormde in de jaren 50 en 60 een legendarisch vo legendarische voorroeder... samen met Koem en Cor van der Gijp. Aan de telefoon presentator Sander de Kramer, die Schouten goed gekend heeft. Sander, goedenavond. Hoi, goedenavond. Je ja, dankjewel. Want jou, uh, het, is, uh, het, is een, het is een zware mis... Ja. Is, uh, het is zo'n ontzettend aardig man. Het is misschien wel uh, de liefste man die ik in mijn leven heb gekend. En ik heb hem heel lang gekend. Want hij voetbalde vroeger met mijn, uh, met mijn vader in de, in de veteranen bij, uh, bij Excelsior in zijn laatste jaren. En toen, uh, toen mocht ik altijd mee om te vlaggen. En toen was ik, nou ja, wat was ik? 6, 7, 8 jaar oud. En dan mocht ik vlaggen. En ik was fanatiek voetballer. En af en toe waren er wel spelers te laat in dat legendarische veteraan elftal. En dan moest ik mijn schoenen aantrekken en mijn kleren aan, die natuurlijk veel te groot waren. Dan moest ik mee voetballen met de veteranen. Ik kan zelf nog zeggen dat ik met hem gevoetbald heb. Echt een legendarische en ontzettend lieve man. Ja, mooi om je zo uh, te horen vertellen. Ja, zeker. Laat, laten we even naar hem luisteren. Want de naam van Henk Schouten die, uh, zit eeuwig verbonden... natuurlijk aan een indrukwekkend record in het uh, Nederlandse betaalde voetbal. In 1956 maakte hij in ja. één wedstrijd tegen de Vorderwijkers. Hoeveel doelpunten? 9 doelpunten, ja, dat er eigenlijk 10 waren. Ja, <laughs> uh, ver, verklappen nou nog niet helemaal. Uh, hij blikte oh. in 2004 <laughs> bij ons in de uitzending <laughs> nog heel erg trots daarop terug. Ja, daar ben ik uh, erg uh, trots op en dan kunnen ze, zeggen ze wel eens tegen mij hoe ging dat dan, je joh? Joh, Na afloop wist ik zelf nog eens dat ik de negen gemaakt had. Ja, achteraf ga je dan nadenken en dan denk je: ja, jezus, behoorlijk wat. Maar dat je de negen had gemaakt. Nou, dat, daar, daar, daar schrok je zelf van, want het is haast onmogelijk negen doelpunten in één wedstrijd te, te maken. Ja. En Sander, weet je uiteindelijk waarom hij er geen tien heeft gemaakt? Heeft hij dat wel eens verteld? Nou, ja, dat heeft hij wel duizend keer verteld... bij eh, of bij Feyenoord of bij Excelsior. En dat stond er stonden onder heel veel mensen altijd om hem heen. Want hij was ook een hele goede moppentapper. Hij kon hem heel goed sfeer brengen. Dat deed hij overigens ook in de kleedkamer bij, eh, bij Feyenoord. Dat hij, om, de, om de boel een beetje, een beetje relaxed te krijgen. Om de spelers tot, tot, tot de rust te krijgen voor belangrijke wedstrijden. Ging Henk lekker moppen zitten tappen. En dat deed hij ontzettend goed. Maar wat gebeurde er? In die legendarische wedstrijd op 2 april 1964 uh, tegen, tegen de Volenwijkers. Hij, hij kwam aanlopen, hij, uh, hij passeert de keeper, hij schiet op doel, en op het moment dat die bal erin rolt, vlak ervoor, fluit die scheid zich eraf en hij zegt. Geschoten, je hebt er genoeg gemaakt. Je hebt er al negen gemaakt, ja, dat en die klopt. geef ik je niet. En daarvan, zegt hij nog, en daarvan zei hij altijd: Als ik die schrijf, zegt er nog tegen zou komen. zou ik hem in zijn knie schieten? Dan, je Wat een verhaal. Fantastisch. Ja. Ja. Het was uh, iemand van een grote verhaal: tappen, uh, zo'n speciale wedstrijd. Maar hij was meer dan dat. Hoe groot was hij als voetballer? Ja, als voetballer was hij heel groot. Uh, hij had de pech dat hij, uh, dat hij nog een paar sterke voetballers voor zich had... Die, uh, die ook in het Nederlands Elftal speelden. Dus hij heeft niet veel is maar twee keer heeft hij het shirt van het Nederlands Elftal aangetrokken. Maar bij Feyenoord was hij ja, het, het gedoodverfde... Het, het, het, het, het, het, het, het aanvalstrio met Koen Moelijn en met Cor van der Grijp waar iedereen bang voor was. Iedereen huiverde voor die, uh, voor die spelers. En hij heeft in, uh, ik meen, 168 wedstrijden die hij gespeeld heeft... heeft hij 124 doelpunten 194 gemaakt. 194 en 125 doelpunten, kleine correctie. Ja, maar er zijn, nog er zijn ook nog andere wedstrijden bijgekomen. Er waren ook nog bekerwedstrijden bij. Mm. En uh, hij heeft het ontzettend knap gedaan. En, en, en iedereen was bang van hem. En... Hoe hij ook, hoe hij ook speelde. Weet je, je zag je zag hij. Had, ik, heb ik heb hem natuurlijk als speler alleen maar in de amateurs meegemaakt. Maar hij had zo'n goede visie op het spel. En hij had voor voor zijn voor zijn jaren, in die tijd dat hij zoveel techniek... hij kon zo goed voetballen... ja, dat, dat, dat, daar wordt hij door, nog door iedereen wordt hij daaraan herinnerd. En omdat het zo'n emabele man is... wordt hij ook altijd uitgenodigd bij Excelsior... waar hij nog steeds altijd kwam... en bij Feyenoord, waar hij altijd kwam... in de voor Willem van het woud. Hij, hij was de laatste jaren wel wat verdrietig... want uh, zijn grote vriend, echt zijn boezemvriend... was Koen Molijn. En toen Koen overleed... Toen, toen is er wel echt wel een... een, een ja, daar heeft hij echt een enorme deuk aan opgelopen. Omdat zij eigenlijk als twee, de twee als Waldorf en Stedler... die twee oude mopperende mannetjes van de Muppet Show... zij zaten een beetje zo bij Feyenoord altijd te kijken... en een beetje te mopperen over het voetbal. En daarna vroegen ze elkaar op de schouder... en dan hadden ze lol voor honderd. Ik kan nog een hele mooie anekdote aan jullie vertellen. Op een gegeven moment hadden ze een trainer... en, die, en ze, ze, moeten, ze, ze hadden een buitenlandse reis... en die trainer die had, uh, die had ontzettend last van vliegangst. En toen zei toen zaten Koen... En, en, en Henk die zaten naast elkaar en, en ome Henk zegt van kom op Koen, gauw even lachen, we gaan het trainer even hier over de kling jagen. En hij stak, ja dat kan je nagaan hè, in die tijd kon dat, stak hij met een, met, een, met een lucifer stak een, een, een, een krant aan, die stak hij in de brand en hij doofde hem ook weer meteen. Maar de lucht van die brand die vulde natuurlijk die cabine van het, van het vliegtuig. En toen zei hij van kijk nou Koen. De vleugel zat in de brand. Toen is die trainer de aan de alcohol gegaan. Die kwam met toetje lasers kwam die het vliegtuig uit. Toen werd hij door het veiligbestuur werd die trainer op het op het geroepen en er werd tegen hem gezegd van joh, dit kan echt niet. We moeten je ontslaan en toen zijn Koen en Henk samen naar het bestuur gestapt. Die hebben gezegd, het is onze schuld. Geef hem, niet, geef hem niet de zak. Want wij hebben namelijk een krant aangestoken. We hebben hem gek gemaakt. Maar dat was een legendarische anekdote natuurlijk. Dus uh, ze, waren, ze waren voor de duvel niet bang, die jongens. Ja. En, dat, en dat zag je natuurlijk ook terug in het veld. Ja, Sander, even over die belangrijke doelpunten. Uh, we hadden het er net over 125 doelpunten in 194 wedstrijden. Vierde plek op de ja. topscore zanglijst. Uh, achter Kuit, ja. Kienval en, en Cor van de Gijp. Uh, hij wilde ook graag zijn toehoorders. Maar wat graag mensen. Uh, meenemen in die herinneringen. Dat hebben we een jaar geleden zelf ook gemerkt. Dat hadden we maar aan de telefoon in de aanloop naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord. De vraag was toen of hij zijn eigen kampioenswedstrijd nog kon herinneren. Ja, nou en of. <laughs> Kijk, <een> kampioenschap <laughs> meemaken in je loopbaan, dat is het mooiste wat er is. En dus zestig... 61... Ja, toen uh, kwamen we meteen nog achter en we wonnen met 2-1 van Rappert. En ik maakte zelf dan uh, de gelijkmaker. En tegen ADO. Ja, het jaar daarna werden we kampioen uh, met 1-1. En toen maakte ik ook het uh, kampioensdoelpunt. Dus dat vergeet je allemaal niet. Ja, minder dan een jaar geleden ja. dit, uh, Sander. Kl kl kl klonk ja. nog super uh, fit. Heeft, heeft hij nog lang zo kunnen, kunnen vertellen, de afgelopen maanden? Uh, hij uh, nog best wel veel in, in geleende tijd geleefd, zeg maar. Want, uh, nou ja, natuurlijk de, de, de vreselijke halfleesklierkanker. werd geholpen aan alle kanten door de, door de clubarts van Feyenoord, Casper van Eijk, die daarin gespecialiseerd is. En uh, hij werd aan alle kanten bijgestaan. En Casper zei eigenlijk van, joh, Leef gewoon je leven en haal het maximale er nog uit voor de tijd die je gegeven is. En hij heeft dat best wel lang volgehouden. Maar toen ik hem een paar weken geleden terugkwam, toen was hij al heel erg afgevallen. Toen zei hij, ja, het gaat nu echt niet goed meer. En um, ja, dat, dat, dat, dat, ja, dat deed me echt heel veel. Ik heb, er ook een, een, ik, heb, ik heb er ook een heel verhaal over geschreven. Omdat het voor mij echt oom Henk was altijd. En, en, en, en ja, mijn vader en oom en Henk waren ook heel goed bevriend. Je, die belden elkaar nog. Ja, zo vaak. En afgelopen maandag toen was ik in Spanje toen, voor een wedstrijdje van Valencia. En toen had mijn vader nog uh, gebeld naar Ome Henk. En toen uh, kreeg hij uh, Nel, dus de vrouw van, uh, van Henk, aan de telefoon. En toen kon hij eigenlijk niet meer aan de telefoon komen. Hij probeerde nog grapjes te maken, maar er, er zat niks meer in. En toen wisten we van ja, nu kan het heel snel gaan. En ja, twee dagen later, gisteravond toen we terugreden van de wedstrijd... Valencia geeft af, toen hoorden we het. En toen was het ook doodstil in de auto. We konden niet meer praten, we hebben het nergens meer over gehad. We waren alleen maar aan het denken aan Omer Henk, die gewoon echt, behalve een fantastische voetballer... eigenlijk ook een geweldig mens is geweest. Mooi gezegd. Sander de Kramer over uh, Henk Schouten. Hij is overleden en is 86 jaar geworden. Dankjewel. The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 hold in uh, California. Het is uh, 22 uur, 18 uur luistert naar NPO Radio 1. Langs de lijn in Omstreken. Ja, ze begonnen lekker, VVV, tegen Ajax, Frank Wielaert. Maar uh, ja, die hoop is nu al weg, hè? Nou ja, ze scoorden. En dat, uh, dat, was, dat was een beetje <laughs> vet. VVV heeft niet zo heel veel meer bijgedragen aan deze wedstrijd. Het werd 1-0 voor uh, VVV. En daarna scoorde Ajax drie keer. We zijn 73 minuten onderweg. En het is echt uh, one-way traffic. VVV staat hier echt alleen maar tegen te houden. En na uh, de rust is Ajax uh, veel beter gaan aanvallen. Veel doelgerichter gaan aanvallen. Uh, veel meer beweging rondom de 16. Naar midden voor de 16. Daar waar veel gele shirtjes zijn. Maar daar wisselen de rood-witte shirtjes elkaar ook voortdurend af. En als er dan eentje ineens uh, een vrij lijntje heeft richting de bal... Dan gaat die bal ook dwars door de verdediging van VVV heen. Dat hebben we nu al een keer of 5-6 gezien. En dat is iedere keer een hele grote kans voor Ajax geweest. Eigenlijk is het een klein wondertje dat er nog maar één keer gescoord is na de rust. Want Ajax heeft het sindsdien in de tweede helft dus echt goed opgepakt. De manier van verdedigen van VVV goed doorgrond. En daarna dat goed opgelost. Alleen vallen er niet zo heel veel doelpunten. De dus schot van Zieg uit de tweede lijn wordt van richting veranderd. En dus levert dat voor Ajax nog een hoek. Op. En uh, een voorzichtig applaus. Je merkt ook aan het publiek. In het begin was er een beetje een rare stemming. Wat moeten we nou precies met deze wedstrijd? Maar nu merk je ook van ja oké, okay, we worden geen kampioen. En uh, we geven hier en daar toch nog wel wat open doekjes weg aan uh, spelers. Waarvan wij vinden dat die dat dit seizoen verdienen. En Zier is er daar nadrukkelijk één van. Dolberg zojuist ingevallen is er daar ook één van. Want die hebben natuurlijk een heel groot deel van het seizoen niet kunnen zien omdat hij geblesseerd was. Daar komt de hoekschroep van uh, Schöne overigens, ingekopt door Mazraoui. Die een goede uh, beurt heeft vandaag. Begon voor het eerst in zijn carrière bij Ajax en de basis. En die doet dat tot nu toe prima. Ik zou bijna willen zeggen, de enige die een klein beetje uit de toon valt, is degene die nu mee verdedigt. Dat is Justin Kluivert. Die valt niet zo heel erg op tussen die andere tien uh, ajax -side. Maar nou ja goed, Ajax heeft voortdurende bal en is gevaarlijk genoeg. VVV is kansloos. Nog een kwartier op de klok, 3-1 voor Ajax. Bierbrouwer Heineken start een onderzoek... naar het misbruik van promotiemeisjes in 14 Afrikaanse landen. Dat maakte topman Jean-François van Boksmeer... vandaag bekend op de aandeelhoudersvergadering. Onderzoeksjournalist Olivier van Beemen onthulde vorige maand... in het boek Bier voor Afrika... dat op grote schaal promotiemeisjes van het biermerk... worden lastiggevallen en misbruikt. Olivier van der Leyen, goedenavond Olivier... Um, vertel nog even kort wat je precies aan het licht hebt gebracht. Ja, ik heb laten zien dat Heineken eigenlijk al bijna twintig jaar op de hoogte is... van de misstanden rondom de biermeisjes, de promotiemeisjes. En uh, dat, uh, dat ze daar eigenlijk uh, in al die jaren heel weinig aan gedaan hebben. In 2004 hebben ze maatregelen genomen die ze nu ook weer hebben aangekondigd. Maar die hebben blijkbaar voor de directie geen enkele prioriteit gehad... Want vandaag de dag heb je nog steeds met dezelfde problemen te maken. als de problemen die bijna twintig jaar geleden al aan het licht zijn gekomen. Mm. En uh, ja, dat lijkt me zorgelijk. Ja, uh, vandaag kwam uh, um, ik dus naar buiten in de aandeelhoudersvergadering. Ik begrijp dat de topman. hoe uh, um, is het? Een half uurtje. puntsgewijs jouw bevindingen is, is afgegaan. Was je, was je er ook bij? Ja, dat was inderdaad behoorlijk opmerkelijk. Ik, ik had ook een soort man op me die, uh, die me in de gaten hield... en die me verbood ook met aandeelhouders te spreken. Nee. Maar uh, ja, hij, is, hij heeft inderdaad uh, eventjes een minuut of twintig... is hij door de belangrijkste cijfers gegaan. En toen heeft hij een half uur lang uh, ja, over, over Afrika gepraat... En, uh, en waarom het allemaal minder erg zou zijn uh, dan, uh, dan ik zou... Uh, ja, dan ik schrijf in mijn boek. En uh, hij vervolgens ook, wat wel heel opmerkelijk was... hij heeft zelf ook erkend dat hij een relatie heeft... Heeft gehad met zo'n uh, promotiemeisje. En dat, uh, dat had ik ook onthuld. En uh, ja volgens mij is dat ook wel erg veelzeggend. Want hij staat zelf sinds 2005 staat hij aan de top van, uh, van Heineken. En in 2004 zijn dus voor het eerst die maatregelen genomen. Maar onder zijn leiderschap blijkt dus echt dat, dat het ja, toch niet belangrijk is om die maatregelen te implementeren... om ze te controleren, om te zorgen dat die misstanden echt verdwijnen. Maar hoe is dat dus, dan? Dan, ja. zit, dan zit je bij zo'n vergadering... waar die dus eigenlijk, nou wat wel punten door net waar het een beetje af gaat zitten zwakken... terwijl je erbij zit en niks mag zeggen. Ja, dat is inderdaad vreemd... maar dat is het mechanisme van zo'n aandeelhoudersvergadering. Ik denk niet dat ik heel snel nog een interview krijg... met Jean-François van Boksmeer... Ik zou mezelf helemaal um, opvreten. Ja, dat... als, als ik iets heb uitgezocht en iemand zou het voor mijn neus een beetje hoofd ontkrachten... en dan wil je toch zeggen... Nou, eigenlijk zei hij ontkrachten die vrij weinig... hij probeerde het meer in te bedden. In, uh, hij was zelf nog heel jong, hij had wel een hele hoge positie. Dus aan de ene kant vindt hij dat je hem heel erg serieus moest nemen... omdat hij al zo'n hoge positie had... Maar aan de andere kant was hij ook een soort jonge, onbesuiste man... die, die nou eenmaal dingen deed waar, die hij vandaag de dag niet meer zou doen. Maar hij ontkende eigenlijk de facto niks van, alle, van alles wat ik schreef. En hij, hij, ja, hij zegt dat ik dan af en toe de context uh, niet voldoende... Of uh, ja, ik vraag me dan ook af wat is de context van seksueel misbruik... dat het wel gerechtvaardigd is. Ja. Maar ja, dat, uh, eigenlijk had hij opmerkelijk weinig feitelijk uh, weerlegd. Dus eigenlijk niks. Dus, ja. Als ik het zo hoor, dan, dan ben je ook weer heel erg uh, sceptisch over het onderzoek... wat nu aangekondigd is. Nou, ik merk gewoon, ik heb inmiddels vijf jaar onderzoek gedaan naar Heineken in Afrika. En de biermeisjes zijn eigenlijk ook in, in sommige opzichten nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn nog eigenlijk veel ernstige misstanden bij Heineken in Afrika aan de gang. En ik heb gewoon heel erg gemerkt dat Heineken niet echt zaken aanpakt. Dat ze, ze hebben in heel veel opzichten zo'n goede reputatie. Dat ze gewoon eigenlijk, nou ja, noem het voortmodderen totdat er weer eens een een crisis uitbreekt. En dan kondigen ze maatregelen aan. dan nou ja, is iedereen die maatregelen... na een tijdje alweer vergeten... gaat niemand nog eens controleren... of die daadwerkelijk uh, nagevolgd worden. Want wat voor dingen bedoel en je, dan? Als je ze zegt, dan? Er zijn nog omnieuw... wel veel ergere dingen dan, dan, dan die... Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, ontdekt... dat Heineken ook heel nauw betrokken was... bij de genocide in... of heel nauw, nou ja, dat Heineken in ieder geval betrokken was... bij de genocide in Rwanda. En dat ze daar bier zijn blijven brouwen. Dat, uh, ja, dat uh, gebruikt werd door de moordenaars. En dat ze ook belasting... Zijn blijven tijdens de genocide in Rwanda dus. En dat ze ook uh, belasting zijn blijven betalen aan het regime... dat die genocide uitvoerde. Jeetje. Ik heb bijvoorbeeld ook ontdekt dat er in Nigeria... vorig jaar een grote corruptiezaak speelde... waarbij een, de hoogste topman van Heineken in Nigeria direct betrokken was... Volgens de Nigeriaanse politie uh, hing uh, Nico Vervelde zoals hij heet hing hem een uh, gevangenisstraf van 3 à 7 jaar boven het hoofd. Heineken heeft besloten dat te schikken. En, uh, en Nico Vervelde ja, naar Singapore weg te promoveren en uh, verder niks tegen zo'n uh, zo zo ja, zo corruptiezaak. Echt geen disciplinaire maatregelen te nemen. Dus... Ja, die promotiemeisjes, het, is, het spreekt uh, mensen mens aan, zeg maar, in zekere zin. Omdat het over seks gaat, omdat het, over, omdat het ook iets is wat al, al heel lang speelt. Het is ook makkelijk behapbaar. Maar er zijn eigenlijk veel zwaardere en veel ergere misstanden bij Heineken. Er komt nog een volgende nou, ik heb er al twee geschreven inmiddels. Dat, uh, ik ben dat niet direct van plan. Maar ja, ik denk dat, dat, dat, uh, dat het echt belangrijk is... dat er ook heel veel naar die andere zaken wordt gekeken. En niet alleen naar die promotiemeisjes. Ja, ja, nou. Ja. Nou, goed, dat kom eens langzaam liever... om erover te ja, vertellen. Ja, ik kom een keertje langzaam er uitgebreid <laughs> over te vertellen. Bij deze de Vraag. uitnodiging. <laughs> okay. Olivier van Beemen, van dankjewel. Dan gaan we even naar de Arena Ajax tegen VVV. Met die 3-1 was het al zo goed als beslist. Ja, er moest er alleen nog eentje bijvallen, vallen. Dan gewoon voor de aardigheid, omdat het één keer in de zoveel tijd tijd is voor een Ajax-doelpunt in deze wedstrijd. VVV doet aanvallen, tenslotte niks. En probeert aanvallen, uh, verdedigend het slot op de deur te houden. Dat is niet gelukt. Degene van wie de Arena het liefst wilde dat hij scoorde, doet het nu bijna voor de tweede keer. Namelijk Zieg maakt 4-1. Een schot van een metertje of 20. Binnenkant paal. Bijna ook de andere binnenkant paal nog geraakt. Maar hij ging echt over de doellijn. Oenerstaal kon er alleen maar naar kijken. En nu schiet hij hem door de benen van diezelfde Oenerstaal heen. Bijna weer tegen de binnenkant van de paal. alleen net voorlangs de goal van VVV. Dus Zieg heeft een steentje bijgedragen. Ook meteen na die goal nog even een hoogtepuntje. Technisch gezien niet heel erg uh, bijzonder. Maar toch wel eventjes dat het publiek hem nog een keer kon toejuichen. Want ze wilde toch eigenlijk dat allerliefst vandaag dat Ziyech een doelpuntje zou maken. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Dan konden ze hem echt toejuichen. Nu krijgt Ziyech nog een vrije trap mee. En VVV dat lijkt er wel zo'n beetje hier op zijn laatste benen te lopen. Zo lopen ze hier te voetballen. En worden ze nou ja, niet weggetikt door Ajax in de tweede helft. Maar Ajax heeft het een stuk makkelijker dan voorrust. Omdat ze nou eenmaal de sleutel hebben gevonden door de verdediging van VVV heen. Lopen ze er ook geregeld dwars doorheen. En krijgen ze uh, zoveel kansen dat het bijna een wonder is dat het slechts 4-1 is. In deze wedstrijd. Ziyech voor de gelegenheid lijkt hij ook deze vrije trap te mogen nemen. Natuurlijk staat daar ook Schöne bij. Allebei de passen keurig, netjes uitgemeten. De muur staat op 16 meter. Daar komt Ziyech en zijn vrije trap. Overgeschoten. Over de goal van Oenerstal heen. Waarvan iedereen zegt misschien wordt dat wel de nieuwe keeper van Ajax. Ik heb hem al een tijdje aan het werk gezien. Dat ik dacht nou dat lijkt me niet. En eigenlijk zie ik dat vandaag ook weer. Niet echt een type Ajax keeper. Ik zou als ik Ajax was toch een ander nemen als Onana weggaat. In uh, Ahoy kwam uh, vanavond een wereldkampioen in actie, niet Michael van Gerven. Hij raakte zijn PDC-wereldtitel onlangs kwijt aan een 27-jarige elektricien uit uh, Penbury in Engeland. Uh, Rob Cross is zijn naam en zijn overwinning kwam eigenlijk vanuit het niets. En dat maakt hem tot een publiekslieveling, ook in Ahoy. Natuurlijk, het is één grote oranje feest in Ahoy. Maar zelfs te midden van die oranje fans kom je mensen tegen met weliswaar een rood-blauw kapsel, maar toch een buitenlandse favoriet. Ja, natuurlijk ben ik ook voor de Nederlanders. Maar ja, Pieter Rijt, nou die heeft een speciaal plekje in mijn hart. Oh, dan moet u even uitleggen. Hoe zit dat? Nou, ja, ik vind het gewoon een hele sympathieke darter. Hij heeft natuurlijk gisteren Michael van Germen verslagen. Dus niet iedereen zal hem erg leuk vinden, neem ik aan. Maar ik vind hem gewoon... Ja, hij komt heel sympathiek over. En het verhaal achter dat hij zo verlegen is. En dat hij daarom... Eigenlijk kan ik me daar wel bij... Uh, wat Dan hebben we hier ook nog een hele verrassende wereldkampioen die in actie komt. Hè? Rob Cross. Hoe kijkt u tegen hem aan? Geweldige speler. En ik heb hem zien groeien. U en... zag het eigenlijk aankomen, het ja, succes? Het ik zag het aankomen. Ik heb tegen mijn schoonzoon, het is mijn schoonzoon dus... al gezegd van, die moet je in de gaten houden, want dat wordt een grote. Als een van de weinigen denk ik, hè? want uh, het was toch een grote verrassing. Uh, ik ben heel ernstig ziek geweest en toen heb de darts heb me er eigenlijk doorheen getrokken... Dat ik, ja, ik ging, nou ja, ik mag gerust weten, ik had kanker. En ik ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit en ik kon heel weinig. En ik zat gewoon altijd door te kijken. Dat zo, was... zo zag u die Rob Crossers groot worden. En zo zag ik Rob Cross groot worden. Ja, deze Rob Cross was dus de man die eigenlijk vanuit het niets zomaar wereldkampioen werd. En daarmee vriend en vijand verraste. Maar ja, dat had wel consequenties voor hem. Hij moest ermee om kunnen gaan met die nieuwe status. De status van wereldkampioen. Het viel niet altijd mee. Het ja, was dus maar het. There was obviously the demand went up everything everything it did affect me it did um... Hij werd echt geleefd Hij heeft de hele maand januari niet kunnen trainen media optredens wedstrijden andere verplichtingen january never practiced never practiced in january just no time so um it just, just sort of underlines really But, what what wat de task was. Um... Ja, hij dacht dat de storm in twee weken wel zou gaan liggen, maar daar was hij toch een beetje naïef in. Maybe, maybe I was a bit naive and all. Maybe I thought. Um... Het ging allemaal maar door voor de wereldkampioen en dat vertaalde zich ook in de prestaties. Die vielen tegen aanvankelijk. When you're not performing, there's there's nothing worse. You're going up there and. Yeah, the averages still look okay. But but they're nothing to what you can do and. Kind of fall to if you want to win. Op dit moment staat hij tweede in de Premier League... achter Michael van Gerwen, deze Rob Cross. Hij heeft al vier nederlagen op zijn naam staan. Dus kun je je afvragen, is er nu met hem als wereldkampioen... een nieuwe ster aan het firmament? Nou, Michael van Gerwen spreekt uit ervaring. Weet hoe het is om wereldkampioen te worden. Ja, hebt toch wel een kleine slag om de arm. Uh, wel in de volksmond natuurlijk, omdat hij twee kaarten kon. Maar je moet... Uh... Ze verlangen veel van de wereldkampioen. en het is Ook tot nu heeft hij... begin heeft hij ook moeite gehad met de Premier League. En dan moet je toch maar leren omgaan. Het is niet zomaar je wordt wereldkampioen... maar dan krijg je ook de staat van de wereldkampioen. Ja, jij spreekt uit ervaring natuurlijk. Ja, hè? Want wat, wat, wat, wat brengt dat met zich mee dan? Ja, mensen gaan heel veel dingen van je verwachten. Ze verwachten dat je bijna iedere wedstrijd wint. Ieder toernooi wint. En Alleen zo is het niet. We zijn geen robots. Wij moeten natuurlijk ook gewoon hard over trainen. Veel ervoor doen. Veel ervoor laten. En er ja, zal voor hem niks anders zijn. Natuurlijk ga je nu met de Premier League en persdagen en al dat soort dingen is hij natuurlijk ook minder dagen thuis bij zijn familie en ja, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Het is really get that practice right, get my game right, and make sure I feel good and fresh. And if I can do that, I'll be absolutely fine. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over half elf. weer met het NOS nieuws.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 Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen van bedrijven... die het predicaat koninklijk voeren, dus ook niet van Shell. Vandaag is op de website van het Koninklijk Huis... een passage toegevoegd waarin dat staat. Er gingen al geruime tijd geruchten... dat de koning aandelen zou hebben van de koninklijke Shell. Dat wordt hiermee ontkracht. En voor het eerst dit jaar zijn er persfoto's naar buiten gebracht van de dierensterfte in de Oostvaardersplassen. De afgelopen maanden liepen de emoties over het bijvoeren hoog op. Daarom was staatsbosbeheer terughoudend met foto's van dode dieren. Omdat de meeste dieren vergaan of opgeruimd zijn, liet de beheerder weer foto's maken. Langs de lijn en omstreken. Goed, gaan we even kijken bij Edwin Cornelissen... die we al een paar keer hebben gehoord in Ahoy... waar het zo te horen reuze gezellig is. Van Barneveld ja, tegen Van Gerven. Ja, is het afgelopen? Denk ik het wel, hè? Uh, het is afgelopen en het uh, Barney Army heeft uh, zijn zin gekregen. Want uh, ja, Barney heeft de grote Michael Verkerven verslagen met uh, 7-5. Het leek nog eventjes om een gelijk spelletje af te stevenen. Maar Barney hield zijn hoofd koel. En die voorsprong die hij in die partij had uitgebouwd. die steeds zo'n tweelekse verschil was. die wist hij uiteindelijk dan toch vol te houden. en uh, tot een uh, winst te, te brengen. En dat vinden ze mooier. Want ja, hoe je het ook bent als verkeerd. Het gros van de mensen hier is op de hand van Raymond van Barne valt van uh, de hoorste te keer gaan. Barney Army. Blij voor hem. Na zijn tweede overwinning op een rij. Want ook gisteravond in Ahoy wist hij een overwinning te boeken. En dat zijn belangrijke overwinningen voor hem. Dat betekent dat hij uh, niet bij de afvallers gaat horen waarschijnlijk in deze Premier League. En Michael van Gerwen, ja die loopt twee avonden achter elkaar terug in de negen aan. Gaan. Dat is toch ook wel vrij uniek. Gebeurt ook vanavond dus in Ahoy, uitgerekend tegen Raymond van Barneveld. Die lijkt op te leven en te genieten van uh, ja, deze ambiance. Deze 10.000 man op de tribune, alle in het oranje gekleed. als nou, ze dronken als wat volgens mij, maar dat doet er allemaal niet toe. Uh, ze hebben het daar hun zin en ze, ze vieren dus en ze prozen op de overwinning van Raymond van Barneveld. Nee, ja. barney Arnie is ook niet altijd goed voor de ontvangst op zo'n plek. Maar we konden het allemaal goed volgen. Edwin, dankjewel. Gaan we naar de slotfase van Ajax tegen VVV Frank Wilaert. Ja, deze keer de slotfase nog een minuut en dan nog wat extra tijd inderdaad. Het is wat beter dan een half uur slotfase, dat zou <lacht> nogal lang zijn inderdaad uh, uh, jongens. Maar uh, vier heen staat het voor Ajax. Geen centje pijn voor de Amsterdammers nadat na uh, de wedstrijd waarin PSV kampioen werd. En Ajax uh, definitief wist dat het niet meer ging lukken. Uh, daar heeft de aanhang vandaag in de Arena aanwezig in ieder geval ook vrede mee gesloten. Ze hebben ook vrede gesloten met Sieg voor zover dat uh, mogelijk is. En uh, vrede gesloten met het elftal uh, dit jaar. Zoals dat is gegaan, zo is het gegaan. En uh, daar hebben ze het maar gewoon mee te doen. Kortom, uh, de gifbeker bleek niet zo heel erg diep. Het is eigenlijk veel uh, simpeler dan het is. Er is een soort van acceptatie gekomen. Leuk voor Jurgen Telgenkamp is uh, dat die, die uh, Ekkelkamp Ekel, moet ik zeggen. Jurgen Ekkelkamp die is ingevallen. En maakt vandaag zijn debuut in het eerste van Ajax. Een middenvelder van 18 jaar jong. Spelend in Ajax onder 19... En heeft wel een keertje mee mogen doen met Jong-Ajax. Maar dat is het dan ook. Eén minuut extra tijd, ondanks alle wissels. Ja, dat is ook logisch. Het is echt richtingsverkeer. Je hoeft hier niet heel lang extra tijd bij te trekken. Ajax had hier echt met vijf, zes, zeven, misschien wel acht, één kunnen winnen. Als alles was gelukt wat ze hebben geprobeerd. Alle kansen hadden afgemaakt die ze hebben gekregen. Maar dat is er eenmaal niet zo. En dus ze, winnen ze vandaag met 4-1. Oenerstaal gaat nog een... Een doeltrap nemen in die laatste minuut. In de extra minuut van deze wedstrijd schiet hem in de richting van Hunten. Een van de aanvallers van VVV. Een van de onzichtbaren daarmee ook. Want aanvallers van VVV hebben we niet of nauwelijks aan het werk gezien. Degene die we het meest hebben gezien heeft nu de bal. Seuntjes, dat is namelijk ook degene die de goal heeft gemaakt. Degene die eigenlijk een rode kaart nog daarvoor had moeten hebben, maar hem niet heeft gekregen. Schiet hem eens in de richting van Onana. Zo van: nou, scheidsrechter, fluit maar af. We zijn er eigenlijk al een tijdje klaar mee. Met uh, namens VVV. Maar Ajax mag nog een keertje scheunen. Zie je, balletje neerleggen. Ook Ajax is er wel klaar mee hoor. Die gaan nu in stand nog een beetje een balletje rondtikken. En dan heeft Kamphuis de boodschap begrepen. Ajax wint met 4-1. ...van VVV en uh, kan daarmee dus uh, gerust over anderhalve week op bezoek... Uh, ...nee, AZ op bezoek krijgen, zo moet ik het zeggen. Want dat is de ploeg die het dichtst bij staat. Vandaag was dat twee punten verschil, na vandaag is dat vijf punten verschil. Dus maakt het in die wedstrijd eigenlijk niet uit wat Ajax doet. Ajax wordt zeer waarschijnlijk, nog niet helemaal zeker... ...maar zeer waarschijnlijk tweede in deze competitie in de eredivisie. Goed voor uh, voorrondes Champions League... En dat is dan dit jaar het maximaal haalbare. Goed, dankjewel Frank. In ieder geval een wedstrijd om je op te verheugen. Twee van die technische ploegen tegen elkaar. Het is donderdag, dus... Tijd voor films. Stiekem hebben we allemaal de droom om ooit rockster te worden. Oh. Wees nou eens eerlijk gehoord. Nee, echt niet. Ja, ik ken jou wel beter dan dat je je doet voorkomen. Uh, maar het is misschien een beetje laat voor jou. Dat is misschien een probleem. <laughs> Voordat het nog pijnlijker wordt, ga ik maar even door met de inleiding. En voor velen blijft het slechts bij een droom, want het leven van de rockster gaat niet over rozen. Daarom kruipen verschillende acteurs maar al te graag in de huid van hun favoriete artiest... om op die manier het gevoel te evenaren. Zo ook in de nieuwe film, Nico, 1988. Ik was te crazy om hem te keren. Ik doe Ja, echt. Goed. Ik was niet blij toen ik behoorlijk was. Ik ben sure zeker dat, diep down, je moet je trots zijn op wat deze mensen riskeren om te zien forgot to do. Ja, Rick de Gier hier in de studio. Nico, 1988 uh, voor sportliefhebbers is 1988 een prachtig jaar natuurlijk, maar uh, daar heeft dit ongetwijfeld helemaal niets mee te maken. Nico, uh, nee, 1988. Nee, nee waar, zeker niet. Waar gaat het over? Ja, het gaat over Nico, de Duitse zangeres, uh, vooral bekend van de Velvet Underground eigenlijk. Je hebt zo'n album. Met zo'n banaan voorop van Andy Warhol. Die heeft dat getekend. en uh, uh, The Velvet Underground en Nico vind ik een hele mooie plaats. Hij zingt mee op een liedje of drie of zo, geloof ik, uit mijn hoofd. Um, ja, het is echt zo'n hele ja, Duitse stem. Je hoorde er net een stukje van... Althans, uit de film nagezongen. Uh, je moet ervan houden, van die stem. Uh, zij was eigenlijk echt in de jaren zestig een beetje zo'n it-girl. Ze was op de zeventiende um, naar New York gekomen. Daar werd ze de muze van Andy Warhol. Uh, ging dus meezingen met de Velvet Underground. Had even een uh, verhouding met Jim Morrison van The Doors. Ging op met Bob Dylan en Iggy Pop. Um, en daarna raakte ze een klein beetje in de vergetelheid. Ze ging terug naar uh, Europa... Ging daar haar eigen nummers zingen. En um, Andy Warhol heeft later wel eens gezegd: van na de 70s is ze een dikke junk geworden en, uh, en verdwenen. En nou, deze film, Nico 1988, die uh, wil een beetje dat uh, beeld bijstellen. Zo van nee, ze deed wel degelijk. Uh, van alles. En vooral haar eigen ding. Ze maakte haar eigen liedjes. En in de film zegt ze ook zelf... Uh, ja, die, die tijd uit de Velvet Underground, allemaal hartstikke leuk hoor. Maar ik was toen twintig, totaal niet interessant. Wat ik nu doe, dat is pas interessant. Dus deze film gaat over haar laatste levensjaren. Ze is gestorven in 1988 op 50-jarige leeftijd. Mm -hmm. Dat is best vroeg. Ja, zeker. Het is ook uh, niet helemaal gek als je de film ziet. Want uh, heroïne, uh, heel ongezonde levensstijl, dus ja... Het was eigenlijk knap dat ze nog 50 werd. Ja, inderdaad. Ja. Eh, door wie wordt het gespeeld? De rol? Trine Dirholm. Um, als je wel eens een, uh, een, een Deense film of serie kijkt... dan ken je haar wel, want ze is daar wel een ster. Ehm... Um... Zit in uh, de film Vesten, de serie The Legacy. Uh, is ja eigenlijk uh, blond en uh, een leuke vrouw om te zien. En, en heeft een heel andere stem. Dus die is dus wel echt een, echt een hele knappe rol, vind ik. Want ze, ja, ze durft zich behoorlijk lelijk te maken in deze film. En zingt dus ook raar. En, en met dat Duitse accent. Uh, Rauw. Rauw ook, ja, zeker. Ja. Ja, en het is wel, wat mij betreft, echt de reden om deze film te zien. Want ik moet er wel bij zeggen, seks, drugs en rock'n'roll... dan denk je soms, ja, uh, yeah, lekker, even zo'n soort film. Maar het is wel een beetje een droef, uh, droefgeestige film, hoor. Oh. Het, is, het is echt de, de muziek, de performance. Het is wel een goede film, maar het is niet, niet heel vrolijk. Maar uh, ja, zij, zij, hoe zij het neerzet, maakt het echt de moeite waard. Ja. Maar, maar dat, dat scheelt nogal, in dit genre, hoe je het neerzet. Daar valt, ja. staat het wel bij. Ja, nee, ab absoluut. Ook qua zingen bijvoorbeeld. Want ze zingt ja. gewoon zelf wel. De, ja, ze zingt filmen. zelf. Dat is inderdaad... Uh, dat gebeurt lang niet altijd. Soms wordt er geplaybacked. Uh, maar zij zingt het zelf. Ja, en het is, het is hartstikke moeilijk. Kijk, het is... Uh, je zei het net wel... Uh, wel treffend in de intro. Ik denk... Uh, Oké, okay, ja, Robert... jij wil geen popster worden, maar heel veel mensen wel. Uh, en bij acteurs speelt dat... denk ik ook gewoon uh, mee. Want het is heel grappig. Als je, je kunt, ik kan bijna geen acteur bedenken die niet ooit... een popster heeft gespeeld. Of... Heeft willen spelen. Want dat is ook heel opvallend aan dit genre. Heel vaak gaan die films uiteindelijk niet door. Dan worden ze aangekondigd. Laatst nog bijvoorbeeld. Uh, Freddie Mercury. Die zou worden gespeeld door um, die gast die Ali G speelt. Weet je wel. Uh, Ali G. Nou, uh... ja, dat ging ook weer niet door. Ja, Sasha Baron oh, ja. Cohen. Ja. Um, om, om maar even een voorbeeld te noemen. En heel vaak heeft dat dan iets te maken met muziekrechten, dat daar gedoe om is. Maar nog vaker is het zo dat uiteindelijk toch gewoon de juiste acteur voor de juiste rol niet kan worden gevonden. En dat is niet zo gek, want hij moet een beetje een goede uiterlijk hebben, charisma, talent natuurlijk, maar je moet ook nog kunnen zingen en dansen. Ja, want hoe, hoe, hoe groot is deze... Zeg maar, Nico, ik moet eerlijk zeggen... maar dat is misschien omdat ik van na haar sterfjaar ben... Dat, dat, dat ze bij mij niet zo heel erg groot is... in nee. mijn geheugen, zeg maar. Als ik het vergelijk met andere grote biopics... die er zijn gemaakt in de filmwereld. Uh, hoe, hoe groot moet ik dit een beetje zien? Of is het meer filmhuis? Nou, het is wel echt een, een filmhuisfilm. En ik denk dat... ja, als je haar muziek uh, waardeert... dan hou je waarschijnlijk ook wel een beetje van filmhuisfilms. De Velvet Underground was natuurlijk ja, in die tijd... wel echt uh, met Lou Reed... wel echt een, een grote band. Ja, ja want ik... Ik ken bijvoorbeeld wel, hè, een tijdje geleden inmiddels alweer, maar de film over Johnny Cash uh, van uh, Joke in Phoenix. Uh, ja. Over the line. ja, hebben een fragmentje van. I keep the out the I walk the line. Ja. ja, met Reese Bridges ook. vond ik een schitterende film. Maar dit is gewoon Johnny Cash. Ja, ja als, je, als je goed luistert... dan hoor je wel een beetje, een ja, beetje verschil. Tuurlijk, tuurlijk, gelukkig wel. Maar hij doet het Zou inderdaad wezen. wel heel goed. Het is ja. wel grappig, want de, de meeste uh, acteurs... die zo'n rol spelen, die hebben ook wel enige muziekervaring. Hè? Dat geldt ook voor die Trine Deurholm, die op de veertiende in eigen land al een sterretje was... met een, een hitje wat ze bij het Eurovisie Songfestival zong... Um, maar uh, dit is een uitzondering. Joaquin Phoenix en uh, Reese Witherspoon. Die vertelden achteraf allebei. van als, ik, als we hadden geweten dat we moesten zingen. Dan hadden we dat contract nooit ondertekend. Want dat durfden ze eigenlijk helemaal niet. En pas tijdens het uh, repeteren. Want ze, ze zouden dan uh, gaan playbacken. En pas tijdens dat repeteren kwamen ze erachter. Van, hey, eigenlijk kunnen we best zingen. En sterker nog. Die, die Phoenix die vertelde later. van Pas toen ik ging zingen. Toen, toen, toen viel het kwartje. Toen, toen snapte ik de rol. Toen werd ik Johnny Cash. En dat hoor je eigenlijk wel vaak van acteurs die een, een zanger of zangeres spelen... van je moet dat zingen er echt bij doen. Maar wie was er dan ook alweer die twee jaar uh, echt gewoon ook de kleding van... was het uh, Morrison die... Die, die, ja, die, dat die twee inderdaad... jaren die kleding droeg en ja. helemaal Morrison werd... en ja. daarna ook in therapie moest om, ja. om weer Morrison ja. af te komen, geloof ik? Ja, inderdaad. Uh, The Doors, Fel Kilmer uit de uh, 91, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, inderdaad. Um, je hoort vaak dat dit soort acteurs uh, in, in character blijven. Hè? Tussen de, dus eigenlijk als method actors gaan spelen. En dat snap je ook wel, want je moet vaak bewegingjes en een stemgeluid... moet je precies nadoen. Het is heel moeilijk om in en uit te stappen natuurlijk. Maar sommigen gaan daar heel ver in. Fel Kilmer inderdaad. Die heeft een heel jaar lang als Jim Morrison gespeeld... Uh, geleefd. Die had ook uh, gezorgd dat hij zijn kleding mocht dragen en, en dat hij met uh, vrienden van hem om kon gaan, zong elke dag zijn liedjes. En inderdaad uh, kostte hem ook wel een tijdje in therapie om uh, daar vanaf te komen. Maar, waarom wil je dat eigenlijk zo graag zien? Want het, het verhaal is natuurlijk eigenlijk nooit verrassend. Het is gewoon uh, de biografie. Dat, dat is zo. Als er één filmgenre is... dat eigenlijk een afgekloven standaard verhaal vertelt... is het wel de muziekfilm. En dat geldt eigenlijk bijvoorbeeld ook voor Walk the Line. Wat ik ook een hele sterke film vind. Maar het is toch vaak een beetje zo'n Rocky-verhaal. Van ja, Aan het begin uh, hebben ze alles tegen zich. En uh, ze zijn uh, bijvoorbeeld uh, te dik, te lelijk. Ze zijn aan de drugs. En je denkt, dat gaat nooit wat worden. En, <laughs> en uiteindelijk <laughs> hebben ze succes. Ja. En dan leren ze ook nog een persoonlijke les. Ja, het is, het is toch dat actief... Werk. en dan in combinatie met, um, met muziek, dan ontstaat er een soort magie als het goed gebeurt. Ja, De extreme muziekfilm, dat zei ik net tegen je, want ik schoot mij een film te binnen en, en jij wist gelijk over welke film ik het had: uh, Over Flo een, Florence Foster Jenkins. Ja, precies, ja, ja. prachtige naam. Ook dat die is een zangeres die speelt een Meryl Streep. die helemaal niet kon zingen. Uh, maar dat iedereen om haar heen deed... alsof het de geweldigste zangeres was ooit. Ja. Uh, zelfs uh, geloof ik, krantenartikelen weghield... De, waarin stond dat het eigenlijk heel erg slecht was. Volle zalen die allemaal uh, geregisseerd waren en dat soort dingen. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal het omgekeerde. Want ja, Street, zeker. die eigenlijk best kan zingen... moest ja. toen in één keer leren vals te zingen. Nou, en dat, en dat, is dat weer afleren ook Ook nog. weer een hele kunst op zich. Dus als je het inderdaad hebt over cliché dan is dit eventjes er eentje die echt heel anders is. En ook heel knap gedaan. Maar ja, Meryl Streep kan natuurlijk eigenlijk... Min of meer alles. Maar ja. deze film dus, Nico 1988. Want je moet een beetje van de muziek houden. En lekker ja, van maar de als de je dit soort films houden. houdt, is het, is het een aanrader. Een, nou ja, ja. Een, een acht, als ik even in cijfers uh, mag denken. Ja, ja, laten we zeggen drieënhalve ster en zeven. <laughs> zeven. Ja. Rick de Gier. Dank Dankjewel. je wel. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes serán de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con Shakira met Alejandro Sanz. Het gaat niet goed met de bij. De helft van alle 350 soorten wordt zelfs in het voortbestaan bedreigd. Ik kom nog even terug op die zaadlozingsdag. waar ik jou in verbazing mee achterliet, overigens. Flinke verbazing. Kort voor negen uur. Ja, dat was de NPO Radio 2. Wel een mooi initiatief. Zaad beschikbaar gesteld. Ze gingen door Nederland rijden. En als je uh, zin had, dan kon je een grote ton met zaad krijgen. En dan kon je uitstrooien. Er komen bloemetjes uit. En daarmee wordt de bij weer gered. Snap je Precies. Niet? Nee, ik denk gewoon. Ik had uh, waarschijnlijk net als een paar andere luisteraars. een andere associatie bij het woord maar... Ja, zeker. Uh, maar daarom uh, trekt wel de aandacht. Daarom hadden ze het ook zo genoemd. Ja. Onge ongetwijfeld. Goedendag. Goed. Um, Nederland Zoomt organiseert dit weekend. Uh, de allereerste nationale bijentelling. Onze verslaggever Reinout Meijer was vandaag in Leiden en ging met entomoloog Vincent Kalkman vast aan de slag in zijn tuin. Hoor je, hoor je daar wat, wat dan? Ja, als je heel goed luistert, hè, hij ja, zag een bij, maar die, die maakt niet zoveel geluid als een hommel. Een hommel die is echt behoorlijk hard vaak. Hij is weer pleiten. Nou, we staan in een achtertuin. Geen bijzondere achtertuin. Het is een, nou ja, wat zal die zijn? Vijf bij acht meter, gok ik. Aha, bij. Bij, ja, bijen, Het wordt bij zit in, in heel veel dingen. Sorry. Ik hoor er dagelijks schrapjes over. Maar desondanks kunnen we hier wel heel veel soorten bijen aantreffen. Redelijk veel activiteit, geloof ik. Ja, kijk, het is nu vroeg in het jaar. Dus al die bijen die normaal gesproken in deze tijd van het jaar vliegen... die, die zijn lekker wollig behaard, omdat het vaak koud is. Het is nu hartstikke warm. Dus een deel van die bijen die, die heeft het al zo warm... dat ze gewoon nou, even een pauze hebben genomen. Maar we zien nog steeds heel veel activiteit. Nou, we zien hier bijvoorbeeld smeerwortel. Daar, daar vliegen akkerhommels op. Die laten zich mooi zien. Die zijn goed... Oh, herkenen. wacht. Akkerhommels Akkerhommels. Hommels zijn ook, dat weten veel mensen niet... maar hommels zijn ook, ook bijen. Dat zijn eigenlijk onze grootste bijen. En die zijn ook heel belangrijk voor de bestuiving. Zeker als je een paar keer kijkt... dan moet je zeker drie, vier, vijf soorten hommels in je tuin kunnen vinden. Nou, dat wordt wel een ingewikkeld klusje dan. Bijen zijn, een, ja, met 350 soorten is het een grote en ingewikkelde groep. 350 soorten bijen. Ik denk dat heel veel mensen daar geen idee van hebben. Ik wist niet beter dan dat er gewoon eentje was. Ja, de honingbij, daar denkt iedereen aan. Maar er zijn dus veel meer soorten, 350. Een deel daarvan kan je ook gewoon uh, nou ja, in je tuin aantreffen. En dat zijn er uh, gelukkig in het voorjaar zijn het niet heel veel. Een stuk of twintig. En uh, met, met het bijenboekje wat we hebben gemaakt... kan je die redelijk goed herkennen. Nou, dit is het, uh, de bijentellijst of het telformulier. Ja, die kan iedereen dus downloaden op nederlandzoomt.nl-bijentelling. 10 soorten bijen, vosje, Rood gatje, flitflek zandbij, de viltflek, viltflek zandbij. Viltflek zandbij. Veel van die namen zijn redelijk beschrijvend. En als je dan gaat kijken naar het plaatje... dan zie je van ja, dat is wel, wel redelijk herkenbaar. Bijvoorbeeld het vosje, die is uh, van boven op het borststuk... en de achterlijf is die vosrood behaard. Hij heeft dan zwarte poten en een zwarte onderkant. Grijze rimpelrug... De honingbij, acht verschillende hommels... steenhommel, aardhommel, veldhommel... vierkleurige of boomkoekoekshommel. Ja, dat is een heel, een heel rijtje. Gelukkig, gelukkig zijn de meeste zijn, zijn redelijk verschillend van elkaar. En als je gewoon nou ja, niet kleurenblind bent, dan kom je een heel end. Ongetwijfeld, als je gaat tellen, kom je ook bezig tegen... waarvan je niet weet wat het is... Die voel je gewoon in als, als zijn bij onbekend of, of hommel onbekend. Maar dit zijn dus de, de meest voorkomende bijen en hommels, zeg maar. Die ja. hierop afgebeeld staan. In de, in de steden zijn dit echt de, de, de, ja, de vrij algemene soorten. Zullen we eens een beetje gaan tellen? Er komt weer een, een aardhommel voorbij. Nou, als we dan gaan tellen, ik heb een, een vosje gezien. Ik heb meerdere rosse metselbijen gezien, een stuk of vijf. Ik heb een stuk of vijf akkerhommels gezien, die zijn behoorlijk actief. Nou, hier in de peer vliegen, dat is een beetje moeilijk te tellen. En dan moet je gewoon maar schatten. Een stuk of vijf of tien uh, honingbijen. Dus al met al hebben we hoeveel hommels en bijen ongeveer gezien? Een stuk of uh, nou twintig toch wel, hè? Nee, dan ben je wel heel enthousiast. Ik denk dat we van dit lijstje dat we nu uh, acht, negen soorten hebben. En dat is iets wat, wat in, de, nou, in veel tuinen wel haalbaar is, denk ik. Ja, maar sommigen waren er ook in, in meervoud. van. Oh, je de uh, tot, totale aantallen. Ja, ik denk een stuk of twintig. Ja, dat, is dat klopt dat wel. Wat is nou het beste moment van de dag om te gaan tellen? Nou, we adviseren mensen om tussen, ongeveer tussen tien en vier uh, te gaan tellen. En dan moet je een beetje kijken naar het weer, want dat is natuurlijk... Het beste als de, als de zon schijnt. Kan je gewoon uh, goed tellen. Ja, als je meer wilt weten over die bijentelling van komend weekend... kijk dan op Nederland zoomt met een m.nl. Het Europese sprookje van de basketballers van Donar is voorbij. In de halve finales bleek Venetia uiteindelijk net iets te sterk. Bij assistenttrainer en het tactische brein van Donar Meijndert van Veen... dreunt dat zo kort na de wedstrijd behoorlijk na. Uh, nu is het enorm zuur...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 Lens Armstrong heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse staat. Daarmee is de rechtszaak die in mei van start zou gaan van de baan. De staat eiste 100 miljoen dollar van Armstrong... na zijn doop en bekentenis en is nu geschikt voor 5 miljoen dollar. Zo. Ja, we, we zijn 100 bijna 100 klaar. Maar voor de namenschouwing van Ajax gaan we nog even naar Diederik. Ja, Ajax speelde vanavond tegen VVV. Naast mij Ajax-trainer Erik ten Hag. Ja, Erik, het is nog maar een paar dagen na die vernedering... in de kampioenswedstrijd tegen PSV... Uh, was het moeilijk om je spelers te motiveren voor dit duel? Nou, ik heb van tevoren woord gezegd tegen die gasten... van wij moeten gewoon in blijven geloven. En PSV heeft gisteren punten verspeeld tegen Roda. Die voelen de hete adem in de nek. Dus het is heel simpel, wij moeten gewoon alles winnen. Het is nog twee wedstrijden. Het verschil in punten is... Uh, nou ja, daar gaat het nog niet eens om. Kijk, zolang wij geen zin hebben om uit te rekenen of het nog mogelijk is is het nog mogelijk uh, in één over het zoven. Dus als wij alles winnen... dan kan PSV nog wel eens heel moeilijk gaan krijgen. Uh, Oké, okay, Erik, vanavond, dankjewel. dank je wel. Oh, dat was jouw tekst. Oké, okay, Erik, vanavond, <laughs> <dag>, dankjewel. dank ja. je <laughs> wel. Dank je wel, Diederik. Zo meteen met het ogen morgen. Tot later. Tot morgen. Dag. Leden van de Staten-Generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand... zijn eerste lustrum als staatshoofd.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 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1.